Het kabinet moet vandaag officieel benoemd. PvdA-fractie bij de Cohen wil dat er nog een keer wordt gekeken naar de mogelijkheden van een coalitie van VVD, PVV en CDA. In NOVA zei Cohen dat zo'n rechtse samenwerking nog niet voldoende is onderzocht. In het verkende gisteren een middenkabinet van VVD, PvdA en CDA, maar de PvdA ziet er niets in het kabinet aan Speld En wat dat is, dat horen we van hem. Zou dat een uh, scherpe speld zijn? Weet Ik weet het niet. Nou, nou, er zijn een aantal mensen die voor dat scherpe die wel in de Amérique komen, eerlijk gezegd. heb je, je kan ook een hanger krijgen. Oh, een hanger. Een Goed. Uh, dan, uh, Tom, hebben we nog een, uh, nog een gedeelte in dit, uh, in dit uur. Ja, de vrolijke zangers. Terwijl het zand op de It was <laughs> bij het uh, lobby van het uh, programma langs de lijn dan binnenkomt en ik kan op 10 seconden dit plaatje af te komen op deze, dit, was dat nou toch ga nou, maar eens uh, praten met nou. Elke eerste vrijdag van de maand hebben we nu een dansmiddag voor senioren... Die mensen bepalen daar ook een beetje zelf de invulling van. Ze kunnen zelf de muziek meenemen. Er is natuurlijk weer een vrijwilliger die als DJ werkt. Want dat is ook een beetje de manier waarop we werken. We proberen bij alles de kosten laag te houden. Uh, mensen die het leuk vinden om op die manier bezig te zijn, in te zetten als vrijwilliger. En dus er zijn ook daar dan weer vrijwillige gastvrouwen. die zorgen dat er wat te drinken is, et cetera. Uh, dat is elke, vrij, elke eerste vrijdag van de maand van 2 tot 4. Ik heb begrepen dat gisteren uh, zo ongeveer de jongste bezoeker 55 was en de oudste 91. Ja. Dus dat geeft wel aan dat het uh, ja. voor iedereen is en daar proberen we het ook een beetje. ook wat mensen leuk vinden. Dus de eerstvolgende keer uh, zal er ook een uur country and line dance zijn. En ik heb gisteren heb ik een soort net van tevredenheidsonderzoekje gedaan. En dat moet verder nog uitgewerkt worden. Dus ik kan je op dit moment nog niet zeggen wat de resultaten zijn. Want ik kan namelijk heel erg leuk van achter mijn bureau denken wat mensen willen. Maar ik kan het ze veel beter vragen. Dus we hebben gisteren enquête uitgedeeld. En aan de mensen gevraagd van, is dit nou zoals u het bedacht had? Zijn we dingen vergeten? Moeten er dingen anders? dan nou, ben ik benieuwd wat eruit komt. Dan gaan we het aanpassen. Dus dat is uh het werkt. Dan ga je vragen wat nog meer dan. We gaan even achterover zitten. Ja, ga je maar even neem ja. ik bij deze programma over. Van het ankertje in hun werk. Ja, klopt. Ja. klopt. Je, je kan je ook voorstellen dat als je 80 uh, bent, uh, je, je hartvriendin uh, overleden is, uh, je op zich nog goed. Uh, juist hartstikke leuk om dingen te doen. En dat is toch ook een beetje wat mensen hadden van een vorm van dagbescherming. De vrijwilligerswerk komen doen. En dat zijn zeker mensen die via internet dingen zoeken... die die tenoren uh, niet te zien. Nee, dat werd al uh, in de studio <laughs> dat, is, dat is het leuke van dit soort dingen. Goed, ja, goed, het is half elf inmiddels uh, geworden bij uh, Goedemorgen Zandvoort. En uh, volgens mij krijgen we een waarderingsspeld opgeprikt uh, de top. Omdat wij goedemorgen. Ja, de. Goedemorgen! luisteraars. Burgemeester die bijen is aangeschoven. Goedemorgen. Ik was een beetje verbaasd over de waarderingsspel. Want volgens mij had de gemeente voegend op een Ierenpenning. Ja, dat klopt. En eigenlijk denk ik van de manier waarop u ermee begint. Dan ja. denk ik van nou, het college heeft toch uh, droog getroffen. Want de waarderingsspel moet iets zijn wat je graag wilt ontvangen. <lacht> en als inwoner had je daar dan ook. Op... Maar die Ierenpenning niet dan? Uh, de, de, de, nu al een uh, tijdje in dit uh, dorp. Ik geloof een jaar of drie, vier. Nee, nee, nee. nee. Bijna drie jaar. Bijna drie jaar. Het voelt ja, ons iets ja. langer. Maar wat valt u dan op aan, aan inwoners van Zwartvoort? Gewoon, eigenlijk eigenlijk gewoon een beeld. Aan, aan, aan, aan. Wat ik het eerste jaar al zag, toen ik hier nog geen eens woonde, dat is die enorme hoeveelheid energie en betrokkenheid. Ja. Dit is een dorp, um, en je zou het ook kunnen zeggen een soort... Ondernemersinslag. Het uh, is dus, dus aanpakken. Het wil al alle... een kans. Prijsgeven? Nou, volgens mij staat het op onze website. Als we het tegelijk opvinden. Nee, het is echt zo'n mooi gedicht. Daar ja. heeft ze ook echt... Uh, Laat ze heel goed terugkomen naar de gedachte die die, uh, die, die speelt is. Ja. Ja. En zo is denk ik het plaatje helemaal rond. Uh, bedacht door eigenlijk uh, zandvoortes. Uh, helemaal uh, volbracht en volmaakt. En dan wordt hij ook weer uitgereikt aan zandvoortes. Dan heb je een mooie cirkel. Oh. Nog één vraag. Hoe bijzonder moet je dan zijn om die erepunning te krijgen? Zoals ik kijk naar die erepenning, ja, dan, dan moet je toch wel een, een prestatie van uh, bijna eeuwigheidswaarde hebben, denk ik, in die geest. En uh, vroeger zag je dat de erepenning uh, aan oud bestuurders werd uitgereikt. Nou, dat is denk ik toch wel een beetje niet meer van deze tijd. En ik vind dat terecht. Uh, wij zitten hier, voor de. Een beetje in dat, uh, dat verband toch wel een beetje volgt. En uh, ook daar biedt de verordening ruimte Je kunt het ook wat ruimhartiger harder uitleggen, ja. maar ik neem u nou even mee wat ik van heb. Ja. Het is dat zoiets als uh, uh, hermen, bijvoorbeeld uh, de Alpduis uh, zes keer over uh, zo. Maar dan naar nou, nee, nou, vergelijking nou, teruggaan naar Zandvoortse begrippen. Nee, en maat, die moet nou, ook alleen maar voor geld doen. Ja, nou ja, goed. Maar dat geld gaat helemaal goed doen. als je de Alpduis zes keer beklimt, is een prachtige prestatie. En daar kan ik ja. er niks uh, ten nadele van zeggen. Nee, maar vergelijkbaar. Maar, maar ieder kan dat gewoon voor oefenen en bijna allemaal doen. Op. Oh. Ja de kracht van zo'n mederingspant en zo'n erepenning is dat dat een tocht van de buitencategorie is. die niet niet op voorbereid... Een buitencategorie. Ja, een prestatie van een buitenkategorie. Dat is een ander idee erop. Maar dat mag. Wij wachten net voor uitzending de namen van de eerste kandidaat. Ik ben heel nieuwsgierig. Bedankt voor de komst. Graag gedaan. plezierige uitzending verder. Hij moet natuurlijk. Iets over echte techniek en methodiek. Iets dus op, op papier stond. Nee. Het koor, avondklokken ook. En het volkslied ook. En dan hebben we een uh, prachtig stuk van... van uh, dat is voorgesteld door... Uh, uh, Willy Verwijs, de vrouw van de dominee. Die zit ook in mijn koor. En die, die zou ze zo ontzettend graag mozen... Een voor mij gemaakt. En uh, dat gaan we dus ook uh, als onderdeel van het uh, concert doen. En daarnaast hebben we nog leuke, uh, uh, leuke solo's. Lily Marleen. Ik denk dat uh, veel mensen dat, dat lied kennen. Dat zingt Lisbeth uh, Lending. En uh, Bas You Is My Woman now en we hebben nog een solo uit uh, Gentle. En dus dit, dit is echt een hele, heel, gevarieerd heel gevarieerd programma. En dat vinden we zelf leuk. En we hopen alleen maar dat Wat ik, ik hoorde oh, Dit, dit uh, concert is uitvoerig. En dan variëert concert concerten. Wat het mij zo voorstelt. De, de variëteit, ja. Dat zou je wel kunnen zeggen. We, we hebben in het verleden wel wat meer met thema's gewerkt. En, en, en nu is het meer, wat, wat vrijer. Maar het zijn wel blokjes die allemaal met elkaar uh, te maken hebben. Volgens mij. Het is dus, uh, geestelijke muziek. Sommige mensen houden daar weer van. Hebben ook wat, uh, wat bij. En, en uh, Franse muziek, weet je wel, Franse volksliederen. Dus we proberen ook onze smaak is natuurlijk ook heel gevarieerd. Ik heb zo was in veel muziek waar ik van hou, ja, als het goede muziek is. Ja, ja. Wat als het muziek is, ja. Zoiets, ja. Maar wat mij opvalt is dat je dus toch ook met de wensen misschien een beetje rekening houdt van de mensen die onderdeel maken van. van, van, van het uh, joodse volk uit Egypte ja. naar het bloedland, dan zing je het mechanisch bijna en dan, dan is het al mooie muziek ja. maar als je niet weet waar het over gaat dan, dan moet je erin zitten mijn filosofie is